Welkom in de Sabbatdienst bij de Messiaanse gemeente Even Op de Sabbatdag 20 april 2019, het ongezuurde brodenfeest, dag 1. We beginnen met het welkom en we gaan samen zingen Sabbat Shalom. We hebben wat mededelingen. We staan even stil bij de Pesach. Daarna wil ik vragen of iedereen wil opstaan om het Shema te zingen, gezamenlijk. Waarna we de tien woorden uitspreken. Het gebed voor de dienst wordt uitgesproken, gevolgd door de Sabbatpsalm, Psalm 92, Tof, Leodat La, Adonai. De parasha Pesach wordt voorgelezen, waarna de zangdienst, verzorgd door André, wordt uitgevoerd. Het start met het lezen van Johannes 13, vers 1 tot 20, waarna de lofprijzing volgt. Met 148, Gods volk wordt uitgeleid, gevolgd door 161, Heer geef mij ook uw waterbronnen. En dan 429, God wijst mij een weg. Daarna gaan we naar de aanbiddingsliederen. We beginnen met 75, dit is de tijd van Elia. Gevolgd door 121, de Heer is mijn herder. En dan 369, door uw genadevader. Als inleiding op het gebed, wat we met de hele gemeente willen doen. Ik wil beginnen en zorg ik aan, maar zeg kan iemand anders aanvullen met hetgeen die op zijn hart heeft. De prediking wordt verzorgd, door André Duizer. We sluiten de preek af met het offergave het lied, lied 496, Kadosh. Giften kunnen gegeven worden in het klaarstaande offerkistje. En als je meeluistert kun je je gift overmaken via de bank. De zegenbeden wordt uitgesproken waarna het slotlied wordt gezongen. 321, jubel jubel dochter Sions. We sluiten de dienst af met een dankgebed en tevens een gebed voor de maaltijd. Daarna willen we graag gezamenlijk de Messia dansen als afsluiting van de feestdag. We wensen jullie een gezegende dienst toe. Ongezuurde broden, dag 1 een schemaatje van wat er dus toen gebeurde, hè? want het lam, het is dan vanaf de 14e drie dagen, maar er zit natuurlijk al vier dagen voor, hè? want het begint eigenlijk op de tiende met het uitkiezen van het lam en dat het dan uh, in het huis zit. Maar goed, op de 14e is natuurlijk dat het op een gegeven moment het lam wordt geslacht, het bloed wordt aan de posten gesmeerd, de doodsengel die gaat voorbij en de gehele nacht wordt gewaakt, hè. Nou, de restanten worden verbrand, mogen niet bewaard worden om dus later op te eten. En dan kleding goud en zilver, dat kregen ze dus mee. Hè? Dat hadden ze van tevoren al allemaal gevraagd aan de Egyptenaars. Er staat zelfs dat ze dus de Egyptenaren beroofd hadden. Hè? Dus die... En ik denk dat het op een gegeven moment duidelijk werd dat ze echt weg zouden gaan. Hè? Dat toen op de Egyptenaren dachten van nou, alsjeblieft, neem alles mee. Want dat kost ons ons leven, we gaan dood. Het was zo erg... Nou, dan wordt dus het gebod van die ongezuurde brood ingesteld. Dat ze dus dat klaar moeten maken en dat er geen gist in. En ze moesten in huis blijven tot zonsopgang. Hmm. Nou, je ziet dan zeg maar, dat het echt aan de deurposten en aan de bovendorpel gesmeerd werd. En het moet, ja, ik, ik denk dat het voor die kinderen ook een verschrikkelijk iets zijn geweest. En natuurlijk hebben ze uitgelegd waarom het was. Dat het voor hun de redding was, anders dan overleefden ze het niet. Maar het is natuurlijk een, een verschrikkelijk iets dat je natuurlijk ziet dat zo'n dier geslacht moet worden. Om jou te redden. Dit is natuurlijk heel mooi neergezet. Dat is dus die oudste zoon. Het vasthoudt. Het bloed waar achter hij wegschuilt. Want doet hij het niet. Dan gaat hij dood. Hey, dus het kost zijn leven. Nou ja, de symboliek is natuurlijk heel duidelijk. Hè, met Yeshua. Het bloed van Yeshua dat reinigt van alle zonde staat er. En daarom kunnen wij dus in contact treden met de vader. Nou, dat wordt dan hier. We hebben dus de dag van de voorbereiding. Pesach. En dan Yeshua die dan drie dagen, drie nachten... In het hart van de aarde was staat er en dan opgewekt wordt. Nou, ik heb hier even, nou even van alle vier de evangelie op een rijtje gezegd van, ja, welke dag was het nou, hè? Nou, Matthäus zegt, op de eerste dag van het feest van het ongedezende brood. Marcus idem dito. Lucas ook op de dag van het ongedezende brood. Het was kort voor het Pesachfeest. Dus Johannes laat het eigenlijk, hij zegt, het was kort. Hij zegt niet precies, het was op de dag. Op die dag stuurt hij dus zijn discipelen, stuurt hij dus om dus het... ...Pesachmaal voor te bereiden. Later, straks wordt het duidelijk hoe het in elkaar zit... ...maar dit is eigenlijk waardoor de verwarring is ontstaan. Het lijkt erop dat je hier dus het idee krijgt... ...dat het op de eerste dag van het feest van Ongezuurde... ...maar het wordt vanzelf duidelijk dat dat niet zo is. Dus de, de beschrijving is daar, uh, bij drie keer is het fout. Ik ga vertellen uit Lucas het feest nu van de Ongezuurde Broden... ...dat Pesach heet was nabij. En de overpriesten en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen... Want ze waren bevreesd voor het volk. Dan moet je nagaan dat ze dus bij elkaar gezeten hebben... om dus echt zijn maar plannen te maken... om een mens om te brengen. Hè? Want daar ging het om. Nee, ze wilden niet dat hij zweeg. Nee, hij moest echt omgebracht worden. Hè? Dus ze zochten echt. En dan moet je nagaan, dit zijn dus de mensen... die dus het volk Gods woord moeten bekendmaken. En die dus weten wat in de Bijbel staat... dat als je bij elkaar gaat zitten om het ongeluk van een mens voor te bereiden... dat dat de gruwel van God is. En hun doen het gewoon... Ze gaan gewoon met elkaar zitten, maken een vergadering. Nou, wat is het onderwerp van de vergadering? Hoe komen we van die man af? Wat is de beste manier om die man om het leven te brengen? En ze wilden het in stiekem doen, want, hier staat de reden, ze waren bang voor het volk. Dat als het bekend zou worden, dat hun dan omgebracht zouden worden. Dus het ging allemaal een beetje in het geheim, stiekem, hele valse beraadslaging. Maar goed, op hetzelfde moment dat hun dus bezig zijn, voerde Satan en Judas die de bijnaam in Skyrim had zat... en die ook bij het getal van de 12 behoorde. Nou, dat is ook iets wat je je niet kan voorstellen. Dus drie jaar met je meelopen... al die wonderen zien... alles wat er gebeurt... en dan in je hart gewoon... niet meedoen. Zeggen van, ik wil er niks... je kunt je niet voorstellen. Hè? Maar Ik denk dat is de beste prediker die er ooit geweest is... en dan gewoon aan de zijkant blijven staan. Uit verschillende verhalen blijkt ook dat hij echt... Ja, toch een beetje een verzuurd iemand was. Ook een beetje op de penningen. Dit is blijkbaar ook geldstal, hè? staat er zelfs. Hij doet nog steeds gewoon zijn eigen zin. Waarom hij zich aangesloten heeft... is natuurlijk ook godleiding. Dat is helemaal duidelijk. Maar je, je ziet ook van... Hij heeft natuurlijk zelf ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat zegt Yeshua op een gegeven moment ook. Hè? Van ja, het was voorzegd. Dat dit zou gebeuren. Maar weet degene door wie het gebeurt. Het was beter dat hij met de molensteen om zijn nek... de zee in gegooid was. Het is wel heel duidelijk, hij had zijn eigen verantwoordelijkheid en hij kiest ervoor. Dus hij was niet zomaar een, een leidelijk voorwerp van Mestuis, hij kon er niks aan doen. Nee, hij had zijn eigen verantwoordelijkheid. En hij ging weg, Judas ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht. Hij nee, het was echt een samenzwering hoe hij hem aan een over zou leveren. Ik weet niet of hij die plannen wist, maar hij wist wel dat ze natuurlijk heel erg boos over hem waren. Dat was, iedere keer was er natuurlijk haar waar tussen de overpriesters en Yeshua. Dus ik denk, ja, wat zijn nou zijn vijanden? Dat was de gevestigde kerk. Dus daar ging hij naartoe. Logisch. Waar moest hij anders naartoe. Maar ook hij, ook Judas... zocht dus een manier waarop het niet opviel. Nou, even uit Marcus een stukje. In de mezzo. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedeestend bood beginnen... en de hoge priesters en schriftleden zochten naar de mogelijkheid... om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Hey, dus het moest allemaal heel stiekem en in het geniep... moest dat gebeuren. En ze zeiden bij zichzelf... tijdens het feest kan dat niet... Want dan komt het volk in opstand. Dus ze waren vreselijk bang dat er allerlei toestanden zouden gebeuren met het volk. Dus ze proberen iets te verzinnen, waardoor het uit het zicht gebeurt en dat ze geen problemen hebben met het volk. Toen hij in Betanië in het huis van Simon, degene die aan huid van het geleden aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Dus dat is een beetje een hele rare volgorde. Want hier hebben ze het over dus de overpriesters en de schriftleden En ineens zit je dus in een verhaal van Yeshua. Dus hij is bij een feestmaal. Er staat niet bij wat voor feestmaal het was, maar hij was bij een feestmaal. Komt een vrouw binnen, had een albaste flesje. Een soort gebakken glas. En er zat hele dure, zuivere nardusolie. Ja, wat het nu kost, weet ik niet. Maar misschien wel uh, ja, over de duizend euro of zo. Nee, dus echt een heel duur flesje. En ze breekt dat flesje. Dat kon, hè. Er zat een speciale brekerrandje in. En ze goot die olie uit over zijn hoofd. En dat... Het varieert ook, hè? Er staat ook, bij de anderen staat ook dat over zijn voeten... en dat ze zijn voeten droogden met haar haren. Maar sommige aanwezigingen werden heel boos erover... van uh, ja, dat was natuurlijk zoveel geld. Waar is deze verkwisting goed voor? En daar wordt ze echt op aangevallen. Ze voeren tegen haar uitstaat erbij. Hè? De olie had immers voor meer dan 300 denariën verkocht kunnen worden... en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Nou, dat blijkt dat Judas dat zegt. Judas die is daar heel erg boos over. En ze vallen haar echt aan... Maar Yeshua zei: laat hem met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. En daarom heb ik er tussen voegd ook. Want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen wel dalen en bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. En dat was dus de reden. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsmd met het oog op mijn begrafenis. Dus ook dat was in de plannen van God. Dus zij moest daar naartoe. En zij balsemt hem al, want er was geen tijd voor. Hè? Want toen hij begraven werd, toen brak de Sabbat aan. Dus er was geen tijd om hem te balsemen. En zij heeft dat niet geweten, denk ik. Maar gewoon het op haar hart gekregen om hem te balsemen tijdens dat feest. En waarom? Er was Maria Magdalena, zij was dus bevrijd. Dat zeven boze geesten droeg ze met zich mee en die heeft Yeshua uitgeworpen. En ja, zij was bevrijd en als dank heeft zij dus dit uitge uitgevoerd. En wat zegt Yeshua dan? Overal waar het evangelie verkondigd wordt, zal aan herinneringen aan haar verteld worden wat ze gedaan heeft. En dat is nog steeds zo. Dat is zo wonderbaarlijk. Ja. Het is nog steeds zo. Dus daarom ik vond ik ja, dat stukje moet ertussen. Want het moet verteld worden. Dat zegt Yeshua zelf. Het moet verteld worden. Het was belangrijk dat, dat zijn lichaam dus gebalsemd werd. Want hij was het waard. Hij was het waard om gebalsemd te worden. En het was ook ja, geweldig dat zo iemand, zo'n vrouw, dat ook gedaan heeft. En dan in het openbaar. Hè, ze heeft niet gewacht tot het op een ander tijdstip. Nee, echt zeg maar op een feestmaal. Of ze uitgenodigd was, weet ik niet. Maar ze is er naartoe gegaan. En ze heeft die olie, ze heeft hem gezalfd met olie. Ja, op een dermate manier. Met hele dure olie. Dat het, nou ja, het zal gigantisch opgevallen zijn. Al sowieso al, zo, al de, de, de daad al. Hè. Want dan moet je nagaan dat ze dus... Ze, maar ze lagen allemaal aan de tafel... Dus zij is daar naartoe gelopen, dus dat valt al op. Hè? Iedereen die ligt aan tafel en alleen de bedienden lopen heen en weer. En zij komt daar en ze gaat dus en zij ja, breekt dat flesje en stort dat over zijn hoofd. En, uh, dus dat moet enorm opgevallen zijn en dan krijg je nog de geur daarna. Dat is echt een welriekende geur die zich verspreidt door heel die zaal. Dat heeft gewoon een enorme impact gehad. Meestal wordt balsem na de dood gedaan. Hè? Maar hij ziet het dus als een soort balsam voor de dood. Maar eigenlijk is de soort salving hè, die hij krijgt heel mooi. Gewoon een hele mooie situatie. En ik vind het ook geweldig dat hij zegt voor mijn sluisteren. Dat moet verteld worden. Want het was toch heel erg belangrijk wat ze gedaan hebben. Dus bij deze. En ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Dus zij was zo ontzettend blij dat hij haar bezocht had. En haar dus bevrijd had. was ongekend. Er staat ook ergens anders dat zij dus prostituee was. Dus ze had een verschrikkelijk leven. En wat de reden is geweest dat ze dus in de prostitutie zat, dat weet je natuurlijk niet. De meestal de verschrikkelijkste verhalen achter. Ze had een heel verschrikkelijk leven. De zeven demonen die haar leven beheersten. En ze wordt vrijgemaakt. Ze mag erbij horen. Ze mag een kind van God worden. Dat is onvoorstelbaar. Dus die vreugde, ja, die, dat snap je helemaal. Nou, Toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. En toen ze dit hoorden waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. Nou en hij was helemaal gefocust op geld. He, dat stond er ook. Hij was helemaal gevrijd, Stel zelfs. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Dus ook hij wilde dat heel erg sneaky uitvoeren eigenlijk. He, dus niet op een moment dat iedereen het zag. Maar echt op een moment dat het uit het zicht was. En dat kwam helemaal samen met de hoge priest en de schriftgeleerden wilden. Dat moest allemaal in het geheim gebeuren. En dat is dus ook gebeurd. Op de eerste dag van het feest van ongedezen brood, wanneer het peeshandlaar wordt geslacht, zeiden de leerlingen tegen hem, waar wilt u dat wij voorbereiding gaan treffen, zodat u het peeshandmaal kunt eten. Dus hier lijkt het er ook op dat het dus het eerste dag was. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Dus de hoge priesters, dan gaan we even terug naar Lucas nu. Dus daar hebben we even dat stukje van Marcus, hebben we even er tussendoor gehad. En Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan uit te leveren zonder dat het volk het zou maken. En je ziet zeg maar, die, die plannen van Judas en die plannen van. Oh, die komen helemaal samen. Ze zijn helemaal gebaseerd op heimelijkheid en, en geheim. Het en, is dus echt een samenzwering dus om het heel stiekem en sneaky te doen, dat niemand het merkt. En ze wilden hem eigenlijk uit de weg ruimen. En ja, dan hadden dus gewoon. Ja, waar is Yeshua? Ja, die is weg, die is weg. Dat was eigenlijk het plan. Maar dat was niet het plan van God. Spreker 2, u zegt dat ook, van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad van wie de paden slink zijn die afwijken in hun spoor. Nou, dit moeten de hoge priesters ook onder de aandacht van het volk hebben gebracht. Want het is gewoon, dat is de tenag. Dus daar hebben ze gewoon ook over gesproken en gepreekt. En dat houdt u niet terug om zelf ook die plannen uit te voeren. De dag van het ongezegde brood, waarop het Pesam dan geslacht moest worden, brak aan. He, dus hier staat het weer. Je stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: Gaven ons het Peestalmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Nou, dat was al bijzonder, hè? Want het Pesachmaal moest je dus thuis eten met de naaste buren. Als je gezin te klein was, dan moest je de naaste buren uitnodigen. Dus dat is al een afwijking daarvan, hè? Van dat ze dus met de gemeente zou je kunnen zeggen, het vieren. Dus het was niet meer bedoeld om dus in huiselijke kring... maar echt, zeg maar, zoals hij zelf zegt... toen zijn moeder en zijn broers en zusters naar hem toe kwamen... om hem toe te spreken, omdat ze het niet met hem eens waren... en hij wordt gewaarschuwd, terwijl hij aan het preken is van... je moeder en je broers en zussen staan buiten, die willen je graag spreken... en dan zegt hij van, wijst hij naar de menigte... en dan zegt hij, degene die de wil van mijn vader doet... dat is mijn moeder, mijn broers en mijn zusters... Dus hij verandert de familie en hij verandert dus ook de plek waar je het Pesach viert En dat moet eigenlijk in de gemeente. En ze vragen hem, waar wilt u dat wij het bereiden? Waar moeten we naartoe? Waar moeten we het gaan bereiden? En dan komt hij met een hele opmerkelijke zin. Dan zegt hij van, let op, ga naar de stad en als je daar binnenkomen, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Vol hem naar het huis waar hij binnen gaat. En daar is dan een ruimte die, uh, als je dan eventjes Jeruzalem je voor je hebt, stel je voor dat hij bij de Jaffa-poort naar binnen gaat, is het hartstikke druk. Het is nog steeds, het is gewoon druk daar zo, er loopt alles, het door elkaar heen. Ja, hoe kun je dat toch in vredesnaam een man tegenkomen? Mannen droegen geen kruiken, dat was vrouwenwerk. Dus dat viel op, dat viel op dat een man een kruik water draagt, want dat was niet normaal. Dus vandaar dat het enorm opviel, als je dan een man tegenkomt, dan weet je gelijk, oh die moeilijk hebben, want het zal een van de weinigen zijn die water draagt. En zegt tegen de heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Dus die man die wist daarvan, dus hoe die dat geregeld heeft, weet ik niet, maar het was geregeld. Dus die eigenaar van het huis, die wist het, die had een ruimte, had al heel veel klaargezet zelfs in het gastenvertrek. Dus het was allemaal geregeld. En Petrus en Johannes, die krijgen dan die grote bovenzaal toegewezen en die was al staat er. En ze maken daar alles klaar, dat ze dus s'avonds kunnen aanschuiven en gaan eten. En ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereiden het Pesachmaal. En toen het ver was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En daar was Judas ook nog steeds bij. Dus ze zijn nog steeds met z'n dertiende. Beginnen ze dus aan de maaltijd. En hij zegt tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. En daar snapten ze al niks van, hij had het verschillende keren benoemd, van dat wat er zou gebeuren. Petrus die gaat op een gegeven moment zo ver dat hij zegt, van dat zal nooit in de eeuwigheid gebeuren, hè? dat ga ik verhinderen. En dan zegt hij tegen Petrus, van: ga achter mij Satan, want jij bedenkt niet de dingen die van God zijn. Het moet gebeuren. En hij had het toen niet in de gaten, Petrus, maar later was dat natuurlijk wel heel duidelijk dat het moest gebeuren. Want ik zeg jullie, ik zal geen maal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. En ik denk dat hij dus, ja, dat niemand het gesnapt heeft waar hij het over had. Waar heeft hij het over? Als je, als je jezelf verplaatst in hun situatie. Voor ons is het zo makkelijk, hè? Want het is natuurlijk allemaal achteraf. Je kunt zeggen, ja, hun, hun waren erbij. Wie, wie verwacht nou dat, Ze hadden al heel veel moeite mee, dat hij dus opgepakt zou worden? Hij was zo geliefd, ook door het volk. Waar zoveel mensen die zijn volgelingen waren. Ja, daar, daar, daar kon je niet zomaar wat gebeuren. En dat staat ook, hè. die hoge prijs waren vreselijk bang voor het volk dat ze wat zouden doen. Of wat zouden zeggen dat het volk zeg maar, dus, zich tegen hun zou bekeren. Dus het zal niet eens in hun hoofd opgekomen zijn. Joh. En dat hij dan begint van eh, ik, ik moet lijden en zo En joh, waar heb je het over? Doe normaal. En dat zei Peter ook. Doe normaal. Dat gebeurt gewoon niet. Dan zijn we met z'n allebei. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dan zegt Jeshua, nou hoor eens even. Dus het kwam niet in hun hoofd op. En dat hij dan opgewekt zou worden. Ja, dat was nog nooit gebeurd. Nee? Ja, ze hadden erbij gestaan dat Jeshua dat deed. Maar ja, toen hij dood was, ja, dat was natuurlijk het einde van alles. Dat was een verschrikkelijk iets. En geen haar op hun hoofd die eraan dacht, hij komt weer terug. Nee, en, en dat snap je, want dat is niet normaal. Dat... Dus hij heeft heel veel gezegd waar ze, ze hebben het gehoord, er niks van snapt. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, van nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Dus hij geeft heel duidelijk aan, zei: dit is voor mij het eindpunt hier op aarde. Dan pak je het brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gegeven wordt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Nou, wij doen dat dan ook, maar wij doen het dan één keer op een jaar met dus de zedenmaaltijd. Want daar is dat ingesteld. En wij denken dat het niet goed is dat je dat zeg maar, dus heel erg vaak doet. Maar goed, kun je van mening van schillen. De, de vergadering der geloven doet elke zondag. Die zien dat anders. Gedenken. Dus het heeft een koppeling met het feest. Ik denk niet dat het waard is om daarover te vechten. Om daarover te strijden. Of wat ook van uh, nee. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En zei. Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten. Is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Nou ook dat. Ze hebben het niet begrepen. echt niet, dat, en, dat, en dat snap ik. Hey, van als ik daarbij glede, Ik had er ook niks van gesnapt. Echt niet. Van waar heeft hij het over? Waar heeft hij het over? Wat, wat, wat gaat hij doen dan? En hij heeft er ook niet echt, hij heeft er wel wat over gesproken, maar niet echt heel erg in detail van nou dit gaat er gebeuren en dat gaat, nee dat staat niet beschreven. Hij zat daar dingen te doen die niet op zijn plek vielen. Die echt voor hun een gesloten boek waren. Ja, we doen eigenlijk het zedenmaaltijd zoals we gewend zijn. Maar hij doet er iets extra's bij en we snappen niet waarom. En dat staat ook niet bij, dat het vroeger. Nee, dat, dat verbaast me ook zo hoor. Dat er niet bij staat van, uh... nou, en dan stak iemand zijn vinger op en zei, meester, waar heeft u het over? Wat, wat, wat bent u aan het doen? He, uh, Waarom wijkt u af van de zedemaaltijd? Want dat, dit was natuurlijk een aanvulling die er niet bij stond. Maar goed. En dan geeft hij dus heel duidelijk aan van wat er gaat gebeuren. Weet wel, zegt hij, dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanricht. En dat moet als een bom ingeslagen zijn, denk ik. Want je zit dan natuurlijk met een club waar je lief en leed gedeeld hebt, drie jaar lang. Hè? Ze hebben van alles meegemaakt. Door heel Israël gereisd en daarbuiten. En dan ineens zegt hij van... ja, moet luisteren, er is er eentje bij voor jullie. En die kun je niet vertrouwen. Die gaat mij uitleveren aan de vijand. Ja, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Want dat betekent dat je dus gewoon... Ja, dingen gedeeld hebt met iemand die je dus totaal niet kon vertrouwen. En dan heb je dus... Als je zoiets meemaakt, ik heb het dan zelf ook wel eens meegemaakt, dat je dus ineens meemaakt dat dus iemand uh, waar je dus heel erg goed bevriend met bent, ineens blijkt dat hij je dus verschrikkelijk beduveld heeft. Er is geen ander woord voor. Nou, dat doet zo verschrikkelijk pijn. En de reactie daarvan is dat je niemand meer vertrouwt. Omdat het een enorme uitwerking heeft. Dan denk, ik, Ja, wie kan ik dan wel vertrouwen? Wie in mijn omgeving kan ik nog wel vertrouwen? Dat wordt een verschrikkelijk moeilijk en het is heel moeilijk om dat vertrouwen weer op te bouwen. Dus dat is ingeslagen als een bom. En ze zullen elkaar aangekeken hebben. Ja, wie dan? Wie dan? En dat vragen ze ook. Hè? Hij zegt, want de mensen zo moeten gaan, zoals voor hem bepaald is. Maar wie de mens die hem zal uitleveren. Het gaat niet zomaar. Dat is, dat is de laatste waarschuwing die hij krijgt. En natuurlijk, het moest gebeuren. Dat is allemaal heel duidelijk. Maar Judas heeft er wel voor gekozen. En ze vroegen ze onder elkaar wie van hen zoiets zou kunnen doen. Nou, dan moet je je voorstellen... Ja, maar die heeft daaraan meegedaan, hè? Dus ook Judas heeft dus van, nou, ja, wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Weet je? Als je dat probeert je dat een beetje in te denken... En ik probeer dat... Ja, ik vind het wel heel belangrijk, omdat ik denk dat je dat ook moet doen. Hè? Dus echt proberen in te denken van, joh, wat, wat zou dat nou... Hoe zou ik zelf gereageerd hebben in zo'n situatie? Wat gaat er dan door je heen? En hoe doe je dat dan? En hoe doet zo iemand die dus weet dat hij dus dat doet... Hoe gaat hij dan... Maar die doen gewoon normaal. Dat hebben ze zelf meegemaakt. Die doen gewoon. Daar merk je helemaal niks aan, totdat het moment het echt openbaar wordt en dan zeg je: nou, en jarenlang heeft hij je dus gewoon beduveld. Nou, daar kun je niet bij. Daar kun je gewoon niet bij. En dan moeten we hun ook. Ja, dat is een verschrikkelijk iets. Toen die wegliep, dachten ze van: die is. ze dachten echt, hij had de opdracht gekregen om wat te doen. Dus daar was nog niet eens dat ze dachten: oh, hij is het. Nee. Hij ging wat doen. Hij was op pad gestuurd. Hij moest wat doen blijkbaar voor Yeshua. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen... zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Ik ga even een stukje verder. Dus ze zijn nu in de hof het seminee. En hij gaat dus binnen, Hij heeft gevraagd aan de discipelen... joh, willen jullie alsjeblieft met mij meewaken? En dat lukt niet. Ze kunnen hun ogen niet openhouden. En ze waren... en hier staat van verdriet. En ja, ik snap het. Ik snap het. Ze hebben net gehoord dat er dus iemand van hen... Is een verrader. En ze hebben lief en leed gedeeld. Drie jaar lang. En een van die is een verrader. En ja, dat geeft, dat geeft zo'n impact op je leven. Dat is onvoorstelbaar. Dus, dus dat ze ja, van verdriet in slaap vallen. Ja, ik snap het. Bij mij is het net andersom. Bij mij verdwijnt de slaap altijd. Ik kan van verdriet niet meer slapen. Maar goed, dat is maar net hoe je, hoe je als mens reageert. Maar ja, je snapt het. Ze zijn zo uit elkaar van wat er gebeurd is. En hij komt terug en dan zei hij zegt, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Dus alsjeblieft, doe mee, doe mee. En je zou bijna kunnen zeggen, hij probeert tegen hun te zeggen... ...joh, moest luisteren, daar ga je later spijt van krijgen. Want als ik er straks niet meer ben, ja, dan trek je bijna de haren uit je hoofd... ...dat je niet even die nacht nog met hem gewaakt hebt. Maar ja, het is niet anders. Er staat ook bij dat God hun ogen verzwaarde... Dus het, is ook, het zijn ook een aantal dingen waar ze eigenlijk... Yeshua had gevraagd van bid met mij mee. Hij had natuurlijk zoveel verdriet, want hij wist wat aan zat te komen. En daarom zegt hij ook van vader, alsjeblieft laat die beker aan mij voorbij gaan. Het is te zwaar. Het is natuurlijk een, een verschrikkelijke dood. En waren, het waren zijn laatste uren dat hij met zijn vrienden was. En hij zegt, joh, willen jullie alsjeblieft, die laatste uren met me zijn? Willen jullie... Het is net als dat iemand overlijdt, je wil die laatste uren voordat je je ogen sluit, wil je eigenlijk dat, dat je geliefd bij je zijn. Dat wil je delen, dat is het laatste wat je hebt. En dat vroeg hij, van, wil alsjeblieft, blijf bij me, blijf bij me, strijd met mij mee, het zijn mijn laatste uren. Want op het moment dat hij gearresteerd wordt, mag er niemand meer bij zijn, dan was het over. Dus dit was eigenlijk net voor ze overlijden, was dat het laatste moment dat hij met zijn vrienden kon zijn. En hij vraagt, wil alsjeblieft bij me, waak met mij, bid met mij. En ze haken af. Dus hij staat helemaal alleen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik, net als dat uh, geroepen wordt bij het, bij het sterbed van een geliefde van je. En die, die vraagt om te komen. En je, je staat massaal op en je gaat weg. En je laat hem, bekijk het maar. Zie maar hoe je, nou, dat is verschrikkelijk. Dat, dat, dat wil je niet. Maar hij moest er doorheen. En dat maakt zijn offer zo ontzettend groot. Dat hij dus zelfs in de zwaarste momenten. Dat iedereen afhaakte, dat iedereen weg was. Nou, terwijl hij nog sprak, kwam er opeens, hoorde mensen aan. En voorop liep de man die Judas heette. En voor iedereen was het ineens helemaal duidelijk. Dat is de verrader. En dat was natuurlijk weer een harde klap. En dan zeker ook de manier waarop. He, hij gaat naar Yeshua toe. En hij kust hem. He, walgelijk, gewoon walgelijk. Dat je zover gaat, dat je dus iets wat, wat... Het blijft een verschrikkelijk iets van, dat je iets intiems gebruikt. om Iemand te verraden. En dat zegt Joshua dan ook. Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Hoe kun je? Want dat, je had dat ook op een andere manier kunnen doen. Hè? Maar goed. Het is een verschrikkelijk iets. En het gebeurt. Toen degenen die bij me stonden zagen wat er ging gebeuren. Vroegen ze. Heer, zullen we met een zwaard op Nou ja. Wie zou dat nou kunnen gezegd hebben? Ik heb het nou verschillende mensen gevraagd. Zo van de vorige van de week. En iedereen kon. Ja, dat moet toch Petrus zijn geweest. Dat is toch. Dat ligt helemaal in zijn karakter. Van up, gelijk, uh, ja, te vuur en te zwaard. En dat doet hij dan ook. Nee, hij slaat. En hij slaat het rechteroor van de slaaf van de overpriester. En dan ook weer zoiets wonderlijks. Dat Yeshua dan ook nog weer oog heeft voor iemand die hem komt arresteren. Hey, dus er komt iemand om hem te arresteren en hij geneest die man. Daarom trok Simon Peters het zwaard dat hij bij zich had haalde uit naar de slaaf van de en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Hey, dus het is helemaal beschreven ook. Hè? Maar Jezus zei, houd daarmee op, zo is het genoeg. En hij raakt het oor aan een genaste man. Ik vraag hem dan ook af. Hè? Van de stad raakte het oor aan, maar is dat gewoon dat hij dus hier de plek aan raakte en kwam er dan weer een nieuw oor? Of raakte hij dat oor op? Dus die komen bij mij op van, hoe is dat nou gebeurd? Hè? Dat moet toch ook wel een enorme impact hebben gehad bij die man, hè? Wat zal er nou gebeuren? Dat er dus iemand met een zwaard slaat je rechteroor af, je bloed als een rund. Want dat bloed verschrikkelijk je oren. Ja, en het was zo ernstig, dat is gewoon een hele zware wond. Dat is geen flauwe kul. En je wordt zo ineens genezen. En dan door iemand waarvan je dus denkt dat het een oplichter is. Dat is een mens die de hele menigte verleidt. En allerlei rare dingen, zegt hij, die dus totaal niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Hey, dat gelooft hij, want hij zit in dienst met de hoge priester. En hij komt hem arresteren en dan wordt hij genezen. De uitwerking zou dat nou bij die mal geschat hebben. Hoe is zijn leven vanaf dat moment verder gaan? Goed, het staat er allemaal niet. Ze grepen hem vast, voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van een afstand. Hij was heel bang. Er was dan nog eentje die hem volgde, was Johannes. En die vinden elkaar op een gegeven moment. En Johannes die had bijna gearresteerd ook, en die was kunnen vluchten omdat hij dus zijn mantel losliet. Dit liet die achter. En hij staat dan in een andere evangelie. En Petrus en Johannes die ontmoeten elkaar. En Johannes had contacten met de hoge priester. Heel verpant, hè. Een heel apart verhaal ook. Maar goed, in ieder geval Petrus die volgt, gaat mee, gaat mee naar binnen. En ze staken een vuur aan op de binnenplaats. Het was Frisjes denk ik, ging er omheen zitten... ...en Petrus, die gaat er gewoon bij zitten. Gewoon een van de velen, denkt hij, valt niet op. Ik zit daar gewoon bij. Ik doe gewoon mee. En af en toe dan probeer ik het in de gaten te houden... ...wat er gebeurt met Yeshua. Maar zo gaat het niet. Een dienstmeisje ziet hem en die zegt hem... ...hé, hey, hey, maar ik ken jou toch? Ik ken jou, jij hoort bij Yeshua. Die hoort er ook bij, zeggen. ze. Ik weet het zeker, die hoort er ook bij, die man. En toen Petrus ARW zo Ze zei, Nee joh, ik ken hem niet eens. Moet je nagelen, hè? Dat eigenlijk... Dus zo. Hij zegt dus eerst tegen Yeshua, maar dat er gaat nooit in de eeuwigheid gebeuren, weet je wel. van wat, wat, wat, je, wat je zegt. En dan ziet hij het gebeuren. Hij ziet dat hij gearresteerd wordt. En ze moeten op dat moment allemaal het besef hebben gekregen van, oh, dit bedoelde hij. Ja, nou gaat het helemaal fout. Maar nu wordt het echt, hè? Dit, hadden ze niet, dit, dit was in hun stoutste dromen, kon dit niet gebeuren. En nu zien ze ineens dat het wel gebeurt. Dus hij wordt gearresteerd. Hij doet niks, hè? Degene die al die wonderen deed, hij doet helemaal niks. Hij wordt gewoon gearresteerd, wordt meegenomen, meegesleurd, hij wordt gegeesteld en hij doet helemaal niets. Ja, het was over voor Petrus. Hij snapte er niks van. En dan wordt hij ineens beschuldigd, en dan zou hij dus ook nog een keer dat lot ondergaan. Ja, mooi niet. Ik ken hem niet. Ik heb hem nooit gezien, hoor. Hoe kom je daarbij? Nou, dat gaat dus. Uh... Zo door. Even later merkt de ander ook om. En zegt. Ja jij bent er ook eentje van. Ik weet het zeker. Maar Peter zegt: Nee man. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? Is maar niet waar? Dan lijk ik misschien een beetje op. Maar dat ben ik niet hoor. Ongeveer een uur later. Zei nog iemand. Met grote stelligheid. Ja zeker. Die man was ook een zegger. Ik weet het zeker. Je komt toch ook uit Galilea? Je hoort het aan je stem. Zeggen ze zelfs. En dan gaat hij zo ver. Dan vervloekt hij zichzelf. Dan vervloekt hij zichzelf. Dat het niet waar is. Ik weet niet waar je het over hebt. En het mooie is dat op dat moment, terwijl hij spreekt, ineens de haan gaat kraaien. En Yeshua had van tevoren gezegd tegen Petrus. Toen Petrus zei van, ik heb mijn leven over voor je. Hij zei, joh, voordat de haan kraait, zul je mij driemaal verloren hebben. En dat komt ineens binnen. Hij hoort de haan. En ja, dat moet een, een klap zijn geweest van, heb ik jou daar? Hij realiseert zich ineens van, en dat was wat hij gezegd had. Hij had het gezegd, drie keer. Voordat de haan zou kraaien. En hij wist het precies. Dit was de derde keer. En hij gaat naar buiten. En hij was helemaal overstuur. De heer draaide zich om. en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid. Zul je mij drie maal verlogenen. En hij ging naar buiten en helder bitter En hij was natuurlijk ja, zo teleurgesteld in zichzelf. Ja, maar dat is het probleem. Als je, als je eenmaal zo'n stap doet, je kunt niet meer terug. Want je zit in die groep van die mensen. Dus eerst is dat dienstmeisje geweest. En dan zeg je dus dat het niet waar is. Dan komt er een tweede. Maar je zit nog steeds in dezelfde groep. Je kunt het niet maken om te zeggen van... Ja, ik heb net gelogen. In het huis van de hoge priester, hè? pas op. hè. Je, je zat niet zomaar op een normale plek. Nee, je zit in het huis van de hoge priester. Een man gods, noem maar op. Hè? Een hele heilige toestand... En hij ligt gewoon glas uit. En hij kan niet meer terug. Hij kan gewoon niet meer terug. Helemaal overstuur. Verschrikkelijk. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geestelden hem. Het stopt nooit met alleen iemand gevangen nemen. Er hey, moet altijd moet dus de spot gedreven worden. En iemand moet helemaal vernederd worden. Hè? Want dan heb je de overhand. Ze blinddoekten hem en zeiden. En moet nagaan, ze wisten wat er over ging. Hè? Profiteer nu maar, wie is die hier geslagen heeft? Dus ze wisten. Wie hij was. Ze hadden verhalen gehoord. En ze maken er op een gruwelijke manier de misbruik van. En stellen hem enorm op de proef. Hè? Want natuurlijk wist hij wat er gebeurde. Maar het gaat nog verder. Toen de dag werd kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. De hoge Priesters als schriftgeleerden. En ze leidden hem voor in hun raadszitting. En of dat zo gepland was, weet ik niet. Want ze wilden het niet tijdens het feest. Hè? Hadden ze van tevoren gezegd. Maar, en het gebeurt nu wel tijdens het feest. Hè? Dus ik denk dat hun ook overvallen werden door wat er gebeurde. Dus of Judas nou de haast mee wilde maken omdat hij dat geld graag wilde hebben. En daardoor dus, zeg maar, dus zelf die groep aan elkaar verzint. Want er staat niet dat ze opdracht hadden gekregen om hem te gaan arresteren. Nee, er staat dat Judas met heel die groep komt. Dus of hij nou omdat hij die volmacht had gekregen van de hoge priesters het zelf regelt. Voor me ik vind dat het een tijd is en uh, dat weet ik niet. Het belangrijkste is, dit was Gods plan. Het moest op dit tijdstip het het gebeuren. En ik denk dat het dus door middel van Judas kwam dat dit zo gebeurd is. En ze zeiden, en zo verhaast dus, als je de Messias bent, zeg het ons dan. Jezus antwoordde: als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet? Maar ze gaan wel ver, hè? Als u de, zeg het dan joh. Zeg nou toch gewoon dat je de Messias bent. En hij wist, ja, als ik het zeg, er verandert niks aan de situatie. Ze geloven het niet. Dus het heeft geen zin om dat. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet, zegt hij. Nee, dus hij wist al, het is allemaal vastgelegd, het is besloten. En het heeft geen zin om allerlei theologische toestanden op te werpen. Ze wilde niet meer luisteren. Ze hadden van tevoren al aangegeven dat ze niet wilden luisteren. En dit gaat niet veranderen. Maar, zegt hij, vanaf nu zal de mens zo gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. En dat is natuurlijk een opmerking. Hoe kun je dat nou als mens uitspreken? Dat jij dus aan de rechterhand van de Almachtige zal zitten. Dat vinden ze zo erg dat hij dat zegt. dat ze maatregelen treffen. Toen zeiden alle: U bent dus de zoon van God. En hij antwoordde: U zegt dat ik het ben. Ik vind het zo'n apart antwoord. Hè? Hij, hij zegt niet direct: van ja, dat is zo. Nee. Hij zegt: U zegt dat ik het ben. Hij had gewoon ja kunnen zeggen. Ja. Dat zegt hij niet. Het is een vraag in de zin. Dus het is een vraagstelling van. omdat hij dat gezegd heeft van. Oh, dan bent u dus de zoon van God. Zegt hij, u zegt dat ik het ben. Dus hij pakt ze met hun eigen woorden eigenlijk. Je staat ervan te kijken ook achteraf. Van hoeveel ze wisten. En dat zie je ook als ze dus op een gegeven moment die bewakers zitten te krijgen. Voor dat graf weet je wel. Want ja ze wisten wat er voor zegt wat. He, dan zal hij na drie dagen opstaan. Dus ze wisten ontzettend goed wat er allemaal aan de hand was. En wat er gebeurde. En dat, maar dat houdt hun niet tegen. Ze zeiden waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig. We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Hetgeen wat ze zelf zeiden. Dat wordt nu in zijn mond gelegd. Om eens luisteren van... We hebben de bevestiging. Matthäus 26, daar staat... Toen scheurde de hoogpist zijn kleren en zei... Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Maar dat was niet gebeurd. Hij heeft nergens... God gelasterd. Hij heeft alleen maar gezegd dat hij dus aan de rechterhand van God zou zitten. Oké, okay, stel dat de mens dat zegt. Wat heeft dat voor impact? Ik bedoel, als jij dat zegt tegen mij... Ja, pff. Droomverder, joh, hé? Hey? Ja toch? Ik bedoel, hoe kun je daar toch als mensen daar invloed op hebben? Ja. Ja. Dus het is heel frappant, het is een hele rare conclusie die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Van joh, het moest wel gebeuren allemaal, maar dit was heel belangrijk. Dit was cruciaal zelfs, dat dit gebeurde. In Leviticus staat de priester die aan het hoofd van zijn verwanten staat, hè, dus, dus de hoge priester, over wiens hoofd de zalfolie werd uitgegoten en die werd aangesteld om de heilige kleding te dragen mag zijn haar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. Op het moment dat hij dat doet, is hij dus zijn ambt kwijt. Dus op het moment dat de priester dat doet, legt hij zijn ambt neer. Hij is geen priester meer. Hij was weg. En op dat moment stapt dus Yeshua in zijn ambt als priester. Ze stonden alle op en leidden hem voor aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Dus ze hadden gehoopt Pilatus op het goede spoor te zetten. Van moest luisteren, hij is bezig met een revolutie. Hij wil dus het gezag van de keizer aantasten. En hij wil in uw plaats. En daar zit dus iedereen over op te stoken. En hij zegt dus dat hij de koning van de Joden is. Dus dat was de aanklacht die Pilatus heeft gekregen. En dat was gewoon een kwestie van dood. Nee, er was maar één straf voor. En dat was de doodstraf. En Yeshua die geeft heel kort aan. U zegt dat, net, net wat hij dus net ook zegt bij die... Gewoon zo, simpel, gewoon terugleggen wat de ander zegt. Het is ook een beetje een Joodse manier van doen. Misschien kennen jullie allemaal Moscovits wel. Die Bram Moscovits, vader van hem. Dat is die oude Moscovits die dus gestart is met dus dat hele advocatenimperium. Als hij dus werd aangevallen, en dat kun je zo op filmpjes terugzien, dan zegt hij tegen degene die hem aanvalt, hij, ik hoor het u zeggen. Ik hoor het u. zo van, hij blijft heel rustig. En dan zegt hij, alleen maar, ik hoor en dat deed Bram Moskvits ook. Hè? dus zijn zoon, die, die doen precies hetzelfde. Dus ze hoorden hele zware dingen en dan zegt hij, ik hoor het u zeggen, zegt hij dan. Heel simpel, zo van. En dat is eigenlijk dezelfde manier als wat je zegt. Van ja, ik hoor, ik hoor het je zeggen, zegt hij dan, ik hoor het, ja. Oké. Okay. En dan geeft hij verder geen commentaar op. En dan zit je eigenlijk zo van, heel veel frustratie van, vertraai het toe, van euh, waarom doe je nou helemaal niks. Nee. Het is een geweldige manier om de mensen stil te krijgen. Het is een hele mooie vraag, ah, ja, ik hoor, ik hoor wat je zegt. En je geeft geen commentaar, je gaat er verder niet op in. Hij ondervraagt hem. En daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengescholde menigte. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Dus hij pleit hem helemaal vrij. Maar ze bleven hardnekkig beweren. In heel Judea ruit hij de menigte op. En onderricht het volk van Galilea tot hiertoe. En dan ziet hij een ontsnapping. Pilatus weet er eigenlijk geen weg mee. De aandacht is zo zwaar dat hij de doodstraf moet uitvaardigen. maar hij is onschuldig. kan niks vinden waarop dat gebaseerd is. En hij zit er vreselijk mee in zijn maag. En dan hoort hij ineens van, oh, mag even? hij komt uit Galilea. Oh, dat is mooi. Want Galilea, dat valt onder Herodes. Afschuiven die handel. Het meest mooie systeem ter wereld is afschuiven. Dus toen Prater dit hoorde, vroeger een Jezus uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Probleem opgelost. In de meeste gevallen lukt het gigantisch goed. Hey, Doorschuif de handel. Ze zeggen dat er dus op een gegeven moment. Uh, ik dacht dat het was. Die had op zijn bureau had een bordje staan. Eindstation van afschuiving. Hij was natuurlijk de, de, de eindverantwoordelijke. Geweldig. Dus iedereen die er kwam wist ja. <laughs> het eindstation. Maar goed, Pilatus die probeert het wel. Probeert hem dus naar Herodes. En het verpante is, hij zegt toch wat terug tegen Pilatus. Hij komt bij Herodes. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag. Want hij wilde hem al heel lang ontmoeten. Omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Maar er is nog een andere situatie. Hè? Toen hij bezig was met die te ondervragen. Toen kwam er een bode van zijn vrouw. En die zegt alsjeblieft, alsjeblieft Pilatus, trek je handen van die man af. Want die man, ik heb verschrikkelijk geleden in een droom om deze man, zegt ze. Dus alsjeblieft, doe niks. Dus hij was gewaarschuwd. En dat heeft hij waarschijnlijk ook heel serieus genomen. Dus dit was een, ja, dit was gewoon een uitredding voor hem. Dat hij hem naar hem Rodes kon sturen, dat was geweldig. Hij was zijn probleem kwijt. Ja, dat was gewoon, hij was zijn probleem kwijt. En Rodus was er ontzettend blij mee. Dus nou, vanaf dat moment zijn ze ook vrienden, hè? En hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem met geen één woord. Helemaal niets. Nou, waarom? Waarom zou dat nou wezen? Ik denk dat het heel erg te maken had met waarom Johannes dus al gedood was. Hij had zijn neef gedood. Dus dat is natuurlijk al heel erg pijnlijk. Wat de tweede was, is dat Johannes was dus getrouwd. Pilatus die kwam gewoon voor het recht. Dat was, gewoon, dat was het recht waar hij aan overgeleverd was. Hij komt ook terug bij Pilatus, hè? Dus hij erkende ook het gezag van Herodes niet. Dus hij, hij, hij antwoordt helemaal niets. Pilatus was het gezag waar hij dus onder zou sterven. He, dat was he, maar niet het gezag van Herodes. Herodes was te onrein, denk ik, om dat te kunnen uitvoeren. De priester en de schriftleer die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Ze he, stopten niet, he. ze hadden natuurlijk van alles en nog wat. Hierop begon Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem, door hem een pronkgewaad om te hangen. Dus hij krijgt een soort koningsmantel aan. Zo stuurde ze hem naar Pilatus. Ze hebben hem enorm de schande beledigd. Ja, echt verschrikkelijk. Ik denk ook een heel stuk uit frustratie. Geen wonderen gezien. Hij heeft niet eens een woord met hem gewisseld. En dat geeft natuurlijk zoveel frustratie en boosheid... dat ze gewoon helemaal los zijn gegaan. In een... En dat is natuurlijk altijd een nader. Dus ik denk dat er ook een groot verschil heeft gezeten... in de soldaten van Pilatus... En in de soldaten van Herodes, als je natuurlijk al een onrein, onheilig man bent, dan omring je, je eigenlijk ook met onreine en onheilige mensen. Die spot en alles wat ze gedaan hebben, moet verschrikkelijk zijn geweest. Want zo werkt dat helaas. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Dus dat geeft wel een verbintenis, helaas. Ja, ik, ik acht Pilatus toch een stuk hoger als Herodes. Als je het zo leest, dan denk ik van Pilatus was toch wel... En die gaat elke een stapje naar beneden, denk ik... om uh, vrienden te worden met Herodes. Omdat hij dus terugkomt... dus het plannetje van de niet gewerkt heeft... roept hij weer de hoogpriester en de leiders bij elkaar. En hij zegt tegen hen van... Uh, u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde... aan geen van de zaken waarvan u hem betekten... schuldig heb bevonden. Dus hij is gewoon onschuldig. Ondanks wat jullie allemaal gezegd hebben. Hij is onschuldig. Dus ik kan niet anders dan hem loslaten. En ook Herodes... Hij heeft niks gevonden. Want die kon natuurlijk geen rapport uitgeven. Maar sluister, ja, hij heeft geen woord gezegd. Dus dan wordt het heel moeilijk om dan een beschuldiging uit te brengen. Hij heeft hem teruggestuurd. Hij heeft er verder niks mee gedaan. Dus er is, door twee Romeinen is hij ondervraagd. Er is niets waarop we de doodstraf kunnen baseren. Dus helaas, ik laat hem los. En dan zegt hij, nadat ik hem plat platte geest. Dat was standaard, hè? Nee, dat was, was een standaard straf bij de Romeinen. Als, jij dus, als er dus maar, maar iets gebeurde waardoor je dus de aandacht trok van de Romeinen, dan was de eerste straf als geestelen. Dat was gewoon een beetje straf. Nee, maar dat was bij Paulus ook, hè. Paulus wordt opgepakt. Het eerste wat ze gingen doen was geestelen. Dat was gewoon de standaardstraf. Je werd opgepakt, dus je werd geesteld. Je had gezorgd dat hun uit moesten rukken. Nou, dat moest je bezuren door een pak slaag. Zo was het gewoon. En dan zegt Paulus, die zegt dan, is die u geoordigd om Romein te geestelen? En, oh, dan, was het, dan werd het anders, want dan was het... Uh, want dan ging dus het rechtssysteem van de Romeinen. En de Romeinen waren dus beschermd allemaal. Die vielen allemaal onder het, de rechtspraak van de Romeinen. Buitenlanders, die mocht je gewoon geesten. Totaal geen probleem. Maar Romeinen, dat was een ander verhaal. Want dan had je echt problemen. Maar goed, dat gebeurt bij Yeshua wel. hè? Was geen Romein. Dus die mocht gewoon gegeesteld worden. Maar hij zat wel met een probleem. Want hij moest iemand vrijlaten in die tijd. Dus dat was blijkbaar een of ander gebod. Wat voorschreef dat in die tijd van de ongezuurde broden, moest er iemand vrijgelaten worden. Het gekke is, het gekke is dat hij voert zijn autoriteit niet uit. Dat is een heel vreemd iets eigenlijk, ja. Hij heeft dus alle autoriteit. Hij is de bezetter. Hij voert gewoon het gezag uit van, van Rome. En het volk, met name door de hoge priesters, die zeggen, we willen dus dat die man die we brengen, die moet de doodstraf krijgen. Dat kunnen we zelf niet. Want wij zijn het onderdrukte volk. Hè? Dus Ze mogen geen doodstraf uitvoeren. Krijgen ze krijgen grote problemen. Dus wij willen dat u dat doet. Maar hij zegt nee, ik heb hem ondervraagd, niks gevonden, hij is vrij. Dus ik laat hem geesten, dat is gewoon standaard. Ik krijg een paar slaagrechten en dan wordt hij vrijgelaten. Maar ik moet iemand vrijlaten, dat is duidelijk. Dus dan denk hij, nou weet je wat, misschien is dat dan, voor hem was dat een soort ontsnappingsmogelijkheid. Dus hij dacht, nou ja, dat moet ik ook nog doen. Dus misschien kan ik op die manier, kan ik dan die Yeshua vrijlaten. Ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is. Ze zijn allemaal tegen hem. Dus misschien kan ik op grond van die. Wet, kan ik hem dan vrijlaten? Want ik moet iemand vrijlaten. Nou, dan kan hij ook wezen dus. Dus dat stelt hij dan voor. Jo, maar luister, Kan ik hem vrijlaten dan? En dan tot zijn grote verbazing roepen ze allemaal nee. We willen Barabbas vrij. Kruis hem, laat Barabbas vrij. En Barabbas, heel bizar, zijn naam betekent zoon van de vader. Dat is ook een heel bizar voorval, hè? De zoon van de vader komt. De echte zoon van de vader. En ze zeggen kruis hem. En ze roepen allemaal laat de zoon van de vader vrij. Zo bizar hè? Alles heeft betekenis hè? Ja, alles. Het is een hele... Dus dan moet, voor Yeshua moet dat ook verschrikkelijk iets zijn. Om wel te staan als zoon van de vader. En dan te horen van laat de zoon van de vader vrij. Maar dat was een moordnaam. En ze schreeuwden het uit. Kruisig hem, kruisig hem. Hij moest aan dat kruis. En natuurlijk, dat moest, ook gebeuren. dat moest ook gebeuren. Maar de manier waarop is dat goed dat je door dat dingetje. Het is een afschuwelijk iets eigenlijk. Het is een afschuwelijk iets hoe dat allemaal gebeurd is. En, en zoveel onrecht. En let wel, en daar ben ik echt van overtuigd. Let wel, Pilatus stond dus voor Europa. Hè? Rome, dat had, heel Europa hadden ze in bezit. Dat waren dus de vertegenwoordigers van Europa. Dus je kunt heel veel zeggen, ja, maar juist de joden hebben hem gedood. Nee. De joden hebben hem overgedragen aan het rechtssysteem. En dat was dus, dus wij zijn de nazaten van Rome. Dus wij hebben hem gewoon geruisd, jongens. Nee, maar ze zijn, wij zijn heel makkelijk om dus ook weer dat afschuiksysteem, hè, Van ja. de joden hebben dat gedaan. Maar het woord zegt anders. Nou, Pilatus besloot een eis in te willigen, naar drie keer smeken. Nee, drie keer vraagt hij van sluister, nee, ik wil het niet, want hij is onschuldig. En hij wordt toch overrold... En hij geeft zijn autoriteit weg en zwicht voor het volk. Terwijl hij dus in principe de, de macht had om dat oproer gewoon neer te slaan hè? met zijn soldaten. zijn hem mijn wil gebeurt, ik wil dat hij loslaten wordt en hij wordt geloslaten. Nou, dat was niet de bedoeling van God ook. Samen met Yeshua werden nog twee andere, beide misdadigers weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisterd samen met de twee misdadigers. De een rechts en de ander links. En dat is ook weer zo iets opmerkelijks. Want de ergste werd altijd in het midden gehangen. Hij stond ook iets hoger dan de rest. Die twee anderen die stonden iets lager. De middenste was het de belangrijkste. En hij was natuurlijk ook de belangrijkste. Maar niet de belangrijkste misdadiger. Nee, het was natuurlijk wel het belangrijkste offer wat ge gebracht werd. Maar het is natuurlijk symbolisch. Dat is allemaal heel erg. De schande die hem aangedaan werd. Die werd eigenlijk tot het hoogste verheven. Zeg maar, kan ik maar zeggen. Van... Erger konden ze niet doen. En Joshua zegt vader... Vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Nou moet je nagaan, hè? dus al die mensen die daar dus, zeg maar, dus aan schuldig waren, om dit voor elkaar te krijgen, die zijn op dit moment vergeven. Want als Yeshua ons leert, in het gebed wat hij geleerd heeft van ons luister, als je dat uit mijn naam bidt, dan zal de vader je verhoren, dan zal hij zeker verhoord worden als hij dat bidt uit zijn naam. Dus dat betekent dat iedereen die daar schuldig aan waren, die waren op dat moment vrijgesproken. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door hem te dobbelen. We nagaan dat ze dus onderaan het kruis hebben gezeten. En dan gewoon zitten ze gewoon je kleren te verdelen. Weet je wel. Van, uh, nou ja, dat is ook, ook een definitief oordeel eigenlijk. Hè? Van Je hebt je kleren niet meer nodig. Het is gewoon een eindstation. Het is gewoon klaar. Janus 19 zegt. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden. Namen zij zijn kleren en maakten vier delen. Voor elke soldaat een deel. En namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van boven af. Als één geheel geweven. Het was als één geheel, was, het was iets meer hoor. Het was zelfs meer het als was, het was een kleed. En dat staat in Exodus. De priesterschort moet vakkundig geweven worden. Gebruikt daarvoor gouddraad, paarse wol, blauwe, paarse en dieprode wol. En getwind Egyptisch linnen hecht aan de beide uiteinden van de schort twee schouderstukken. waarmee hij vastgemaakt kan worden. De band aan de priesterschort moet uit hetzelfde materiaal vaart worden. en met de schort één geheel vormen. Dus hij had, het priesterschort had hij aan de Efot, zoals dat genoemd wordt. En die mocht niet gescheurd worden, want anders was hij ook zijn ambt kwijt. En daarom mochten die soldaten mochten dat niet scheuren. En wordt er om gedobbeld. Hij is priester naar een andere ordening. Dus dit was voor de priester naar de instelling van de Aaron, Aaronitische priesterschap, maar hij was een priester, een hoge priester naar een andere naar de ordening van Melchisedek Maar dat neemt niet weg dat het niet gescheurd mocht worden. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten we dat niet scheuren, maar laten we om loten voor wie het zal zijn. Omdat het schrift wordt vervuld, zoals dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Dat was cruciaal, want hij was hogepriester. En als dat gescheurd werd, dan was hij hogepriester af en dan mocht hij niet het beweegoffer in de tabernakel brengen. De reden dat hij dat beweegoffer brengt, dus op de dag na de Sabbat... Dat die Maria zegt: Je mag mij niet aanraken, want ik moet nog naar de Vader gaan. Hij moet dat bewegen, of moet hij dus in het tabernakel, die niet met handen gemaakt is, zegt Paulus. Want alles was een afbeelding van wat boven is. Dus hij moest dat gaan brengen, maar dan mocht zijn kleed niet gescheurd zijn. Dus ja, alles heeft betekenis. En dat heeft een, een, allemaal. gaat het terug naar de, naar de tenag, zeg maar. Dus alles is voorschreven, alles is uh, beschreven en uh, uitgelegd. Het volk stond toe te kijken, de leiders hoonden hem en anderen zeiden... en dan krijg je dus een, een verzoeking, dat hou je niet voor mogelijk. Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is. Dus nu zit je met een dilemma, hè? Dus hij weet dat hij de Messias is... en dat als hij dat kan laten zien, dat er waarschijnlijk heel veel tot geloof komen... als hij dus nu laat zien, op dit moment, door van het kruis af te komen, dat hij de Messias is... Dan zou je dus vreselijk veel mensen uit bewegen tot God. Maar het grote nadeel is: dan zal er niemand gered worden. Dus dit is natuurlijk een, een uitdaging. Ja, dat is verschrikkelijk. Als ze doen een beroep op Hem: van jongens luister, als je echt een Messias bent, euh, bevrijd je dan. Dan zullen we, de stad in de andere stad, en dan zullen we je geloven. Dus dan zouden de leiders echt in Hem geloven dat het zo was. En Hij kan het niet doen, want dan missie is zijn roeping. Dan is alles voor niks. Dus laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkoren. En hij was dat. Hij was dat en hij mag het niet laten zien. Dit is zo, en dan net op, jou, op het allerlaatste moment, dan zo'n zware verzoeking. Hè, van... Ja, vreselijk. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. Hij waren dus helemaal geen vertroostingen die dus eigenlijk het lijden zwaarder maakten. Dus hij roept hij dat hij dorst heeft. En dan krijg je dus iets te drinken wat die dorst nog verhevert. Dus zo. Ja, zo verschrikkelijk. Ja, wat je dus te drinken krijgt, dat verhevigt dus de pijn en dat verhevigt het lijden. Want de Romeinen, ja, dit was een soort vermaak voor hun. Dus het moest zo lang mogelijk gerekt worden. Dus alles was erop gericht om het lijden van dus de gekruisende te verzwaren. Ter meer de eer en glorie van... Uh... Terwijl ze zeiden, als je nu de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Dus hun sluiten zich aan bij wat eigenlijk de hoogpriesters zeiden. En boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. En het is ook weer zo'n heel opmerkelijk verhaal. Dat hing er gewoon. De hoopprins maakte dus bezwaar tegen en de schriftleerder van ons luisteren. We willen niet dat er geschreven staat dat hij de koning van de Joden is. Wij willen dat er geschreven komt te staan dat hij zegt dat hij de koning van de Joden is. En tot je grote verbazing blijft Pilatus dan wel in zijn autoriteit staan. Dan zegt hij: nee, ik verander niks. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Einde verhaal. Klaarheid. En dat krijgen ze niet voor elkaar. Mocht het niet, want hij was de koning van die Het is heel verpand eigenlijk dat hij, dus, dat, er, dat hij de ene keer wel en de andere keer niet. He, dat hij gaat heel erg op en neer met zijn autoriteit. En dat past dan precies in het plaatje zoals God het bedoeld heeft. Een van de gekruiste misdadigers, zij spotten tegen hem. Jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. He, dus hij dacht, "Van nou luister, als jij je dan toch kan bevrijden, doe het dan en bevrijd ons dan ook. En dat geeft bij de anderen, slaat dat naar binnen, maar de ander wees hem terecht met de woorden. Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Nee, dus die, ja, die was dus wel heel erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettig gedaan. Dus hoe die dat te weten is gekomen... Misschien heeft hij ook de rechtspraak gehoord, hè, wat er allemaal ging. En heeft hij gehoord hoe Pilatus hem omging. Ik weet niet of de, misschien dat de vangenissen daar wel dichtbij zaten. In ieder geval. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in die koninkrijk komt. En dan krijg je natuurlijk een zin waar heel veel over gestecht is. Hè. Jezus antwoordde, ik verzeker u. toch vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En daar wordt heel veel over gesteggeld. Ja, het staat heel duidelijk in het woord... Dat wij niet naar de hemel gaan als we dus overlijden. Maar dat we dus gewoon leren te slapen tot de dag des oordeels. En hier zou je kunnen concluderen dat hij dan gelijk naar de hemel gaat. Ik ga er niet over vechten. Ik denk ik ga het ook niet aanpassen. Dit is wat zo is. Uh... Ik heb nog in de grondtekst zitten kijken. En je kunt daar mee spelen met die. Ik denk ja goed ik ga dat niet doen. We zullen het vanzelf zien. Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis duurde drie uur. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En dat was natuurlijk wel heel erg frappant. Het is dus niet in de horizontale richting gescheurd, maar het is dus zo gescheurd, hè, waardoor het dus open viel blijkbaar. En dus ineens de tempel van binnen bekeken kon worden. Yeshua riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Dus hij heeft echt zijn leven afgelegd. Het was ook voorzegd, hè, hij zou zijn leven afleggen. Dus hij is niet Ja, hij is niet gestorven zou je bijna zeggen, maar hij heeft het afgelegd. Dat betekent ja. verschrikkelijk veel, want dat was natuurlijk verboden voor al het volk en ineens komt er dus een toegang ja. tot een gebied die er dus niet was. En het was ook zo opmerkelijk omdat ja, omdat het zeg maar, de normaalste manier was geweest. Als, het, zeg maar, als ja, iets scheurt af omdat het te zwaar is. Omdat uh, materiaal of wat ook. En nu had je dus ineens een doorgang. Ja. De centurio, dat is de hoofdman over honderd. Die zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden. Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Dus die had ineens door wat er aan de hand was en wat er gebeurt. Er was ook een man die Jozef heette. En afkomstig was uit de Joodse stad Arimitea. Hij was een raadsheer. Een goed en rechtvaardig mens die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad. Dus hij behoorde tot die raad, hè, wat ik dus in het begin zei, van, er waren dus ook mensen dus die bijna tot de raad behoorden, die bij elkaar gekomen waren om dus te stemmen over het, het doodvondens van Yeshua. En hij was het dus daar niet mee eens. Of hij dat ook gezegd heeft, dat staat er niet. Hij had niet ingestemd, dus je zou kunnen concluderen dat hij het wel gezegd heeft. Misschien zijn eigen geen mening heeft, maar hij heeft dus niet ja gezegd toen ze dus dat doodvonden uitspraken. Hij ging in ieder geval naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Yeshua, want hij had dus gezien dat hij overleden was. Pilatus was er heel verbaasd over, dus die roept dan die centurion en die vraagt van joh, is hij al overleden? Ja, hij is overleden, nou dan mag hij vrijgegeven worden. Dus er werd het lichaam vrijgegeven voor de Sabbat omdat het dus de gewoonte was dat ze dus gewoon die mensen lieten hangen. Hey, dat kon dagen duren voordat ze dus overleden. Soms dan maken ze zelf, hè, dan braken ze de benen, dan stikten. En het verstikte was natuurlijk een grubel in Gods ogen. Hè. Dus daarom gaf hij de geest. Nou, nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in doeken en legde het in een graf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag. De Sabbat was bijna aangebroken. En dit was dan de grote Sabbat, hè. Dus hier zie je aan, eigenlijk een van de laatste versen, dat het dus net voor de, de grote Sabbat, dus net voor de feest Sabbat was, zeg maar. Dus dan zie je dus dat het dus de voorbereidingsdag was. Dus het was dus niet de dag van Pesach zelf, maar het was de dag ervoor. Dus dan zie je eigenlijk van, oké, okay, dat is dan duidelijk. De vrouwen die met Yeshua waren meegereisd uit Galilea, volgden Jozef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam werd neergelegd. En ze konden natuurlijk niks meer doen. Hè. Ze konden hem niet balsemen, dus ze konden hem niet uh, voorbereiden. Dus daarom gingen ze naar huis en bereiden ze geurige olie en balsem. Op Sabbat, hè, de Pesach-Sabbat, namen ze de voorgeschriften rust in acht. En zullen ze dus ook gerouwd hebben. Nou, dat was het, het verhaal. Amen.